2 uur. NPO Radio 1. Ja, goedemiddag. Met Robert Meder en Tom van het Hek. Wou ik nog even horen, maar die kwam niet. Dus bij deze. Um, zometeen vier wedstrijden uit de Eredivisie. Waarvan natuurlijk Feyenoord-PSV de hoofdmotor is. Die gaan we live doen vanaf half drie. Maar natuurlijk ook van belang. Wat doet Ajax tegen ADO? Zometeen meer details. Tussenstand is daar nog steeds 0-0. Eerst het en dan was je naam met Emma Bransen. In Zuid-Korea zijn zojuist de 23ste Olympische Winterspelen... officieel afgesloten door IOC-voorzitter Thomas Bach. Tijdens een show met veel muziek en dans... liepen alle atleten met de vlag van hun land door het stadion. Voor Nederland droeg Irene Wüst de vlag. Zij won goud op de 1500 meter... en zilver op de 5 kilometer en de ploegenachtervolging. In totaal gaan de Nederlandse atleten met 20 medailles naar huis. Noord-Korea staat open voor gesprekken met de Amerikanen. Volgens Zuid-Korea heeft de Noord-Koreaanse delegatie dat gezegd... bij de slotceremonie van de Olympische Spelen. Daar sprak de Zuid-Koreaanse president Moon met de afvaardiging. Eerder vandaag liet Noord-Korea nog weten... nieuwe Amerikaanse sancties tegen het land te beschouwen als een oorlogsdaad. De VS wil onder meer bedrijven aanpakken... die vanuit het buitenland geld voor het Noord-Koreaanse regime verdienen. Ruim 1200 mannen hebben op de eerste dag van het DNA-verwantschapsonderzoek... wangslijm afgegeven in de zaak van Nicky Verstappen. Sinds gisteren wordt in Limburg DNA ingezameld... in de hoop de zaak van het 11-jarige jongetje op te lossen. Nicky Verstappen werd 20 jaar geleden dood aangetroffen op de Heide. De dader is nooit gevonden. De komende drie weken kunnen de ruim 21.000 mannen... die zijn opgeroepen hun wangslijm vrijwillig afgeven. In Praag is de Koerdisch-Syrische politicus Salih Muslim opgepakt. Dat gebeurt in opdracht van Turkije, meldt het Turkse staatspersbureau Anadolu. Muslim was tot vorig jaar medevoorzitter van de Democratische Uniepartij. Een van de partijen die strijden voor een autonome Koerdische regio in het noorden van Syrië. Volgens Turkije is de militante tak van de partij het verlengstuk van de Koerdische terreurbeweging PKK. Tot slot het weer, zonnig, alleen in het noorden wat bewolking... de maxima liggen rond het vriespunt. Vanaf vanavond in het noorden kans op sneeuw. Morgen en de dagen daarna komt de temperatuur nauwelijks boven nul. Woensdag en donderdag ligt de gevoelstemperatuur bij min 20. Zo, doe maar. Ja. Ik kan maar beter in de auto zitten en ja. dan is in de file geen straf. Lijkt mij, als je motor maar blijft rijden, nee, pas passet. Ja, dat is wel vereist. Eh, op de A4 Amsterdam-Den Haag gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk. Eh, het politieonderzoek is afgerond. Nu is er nog een spoedreparatie nodig bij Leiden. Tussen Hoogmade en Leidschendam. Daardoor nu nog 10 minuten vertraging. Je kunt omrijden via Wassenaar, maar ook daar begint inmiddels uh, file te ontstaan. Uh, het treinverkeer tussen Den Haag en Gouda was lange tijd ontregeld, maar dat is inmiddels uh, achter de rug. Vandaag live op Fox Sports Eredivisie. De topper Feyenoord PSV. Laat Feyenoord de Kuip weer schudden? Ha, ha! Of zet PSV een reuzenstap richting de titel? Hij doet het! Abonneer je nu en kijk vandaag live naar Feyenoord PSV. Ha! Vogelsports Eredivisie, erbij voor de toppen. Bij Zeetours horen we vaak: Zo'n cruise, dan ga je toch altijd van stad naar stad? Nou, zeggen we dan: Het is maar net wat u wilt. Als u bijvoorbeeld met de nieuwe Koningsdam van Holland-Amerika-Line Noorwegen bezoekt, dan gaat u van fjord naar fjord. Of van gletsjer naar gletscher. Een cruise bedenken die helemaal bij u past, dat vinden wij leuk bij Zeetours. Want niemand weet zoveel van cruisen als Zeetours. Fijn als iemand met groet op straat. Jij hebt het recht goed te doen. Een dakloze groeten bijvoorbeeld. Met jouw hallo dat je hem er meer bij horen. Meer kansen staan op kansfonds.nl. Kansfonds geven om een ander. Boek nu op zeetours.nl uw Noorse Fjord Cruise met Holland amerika Line met vertrek vanuit Nederland al vanaf 999 euro per persoon. Meer kansen staan ook in het gratis kansboekje.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 Kijk op accessforall.nl voor ons speciale aanbod. Access for All. First class internet. NOS, NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn. Met Robert Meder en Tom Van Tijden. Goedemiddag, welkom bij NWS Langs de Lijn. We zijn er tot 7 uur met natuurlijk als hoofdmaaltijd de toppen tussen Feyenoord en PSV. Maar we beginnen bij de ploeg die vandaag dichter bij de koploper hoopt te komen in de arena. Maar Richard van der Maan wel al gehoord dat het moeizaam gaat. Ajax tegen Ado. Ja, nog altijd 0-0 in de arena. Maar Ajax is eindelijk los. De druk neemt toe. Het tempo gaat omhoog. Het heeft geleid tot uh, vier grote kansen. Maar nog altijd geen goals bij ajax Adel. In de Kuip straks om half drie ontvangt Feyenoord PSV. Gaat Feyenoord voluit? Of uh, zijn ze al een beetje met hun hoofd bij die halve finale van de beker? Dat is natuurlijk ook wel een vraag. En die Houtkamp en Frank Wielaert zijn daar ter plekke. Frank, jij weet alles ook uh, hoe Feyenoord start. Hè? Bijvoorbeeld met Van Persie of niet? Ja, nou, of niet is dan uiteindelijk het antwoord. Ze starten dus niet met hem hij uh, moet namelijk te veel wedstrijden in te korte tijd spelen. Als je ook nog rekening houdt met de bekerwedstrijd van komende woensdag tegen Willem II. En die vinden ze hier dan toch blijkbaar belangrijker. En er is ook wel iets bij voor te stellen als je toch nog wil gaan voor een prijs. Dan wil je die wedstrijd thuis tegen Willem II in de halve finale voor de beker winnen. En je zou hem hier vandaag eventueel nog in willen zetten. In, in willen kunnen zetten. En dat is natuurlijk uh, de vraag of dat gaat gebeuren. Daaraan zou je kunnen zien hoe serieus Feyenoord deze wedstrijd neemt. En aan hoe ze beginnen tegen PSV. Zijn ze op zoek? naar eerder stijl, want tegen uh, die andere ploegen uit de top drie dus Ajax en PSV tot nu toe nog niet gewonnen en hoe zit het met uh, Feyenoord uh, met, met PSV Andy? Ja, daar heb je natuurlijk het probleempje Lozano. Drie wedstrijden geschorst, nog. Ze kunnen nog in beroep gaan, maar hij mag in ieder geval niet spelen tegen Feyenoord. Gaston Pereiro is zijn vervanger, Uruguayaan. Luc de Jong, van, Marco van Ginkel waren een klein vraagtekentje, maar spelen allebei. Joshua Brunet speelt zijn honderdste voor PSV en PSV. Ik vrees een heel klein beetje, zeker als het 0-0 blijft bij Ajax... dat iedereen hier genoegen zou nemen met 0-0. En daar vrees ik enorm voor. Ja, dan de belangen bij Willem II Roda. Die zijn van een heel andere orde, maar niet uh, minder groot. In Tilburg, Chris Wolbe. Ja precies, het gaat echt om overleven hoor. Voor zowel Willem II als Roda JC. Opnieuw Willem 2. Roda JC natuurlijk. De replay van die kwartfinale in het bekentoernooi. Die nog een juridische staartje kreeg vanwege dat bijzondere protest van Roda JC. Iedereen zei, niet doen. Maar goed, Roda ging gewoon door met aanklagen. In dit geval de KNVB kreeg opnieuw nul op request. En staat nu dus tegenover Willem 2. dat afstand wil gaan nemen van datzelfde Roda JC. De jarige Job vandaag is Erwin van der Looy Hij wordt vandaag 46 jaar. Maar ja hij heeft hij helemaal niet aan natuurlijk. Hij wil maar één ding. En dat is drie punten in Tilburg. Ja, drie punten is ook wat FC Twente wil. Maar die moeten wel uit naar FC Utrecht. Die in goede doen zijn. Dat is het laatste duel van het Eredivisie weekend. Kwart voor vijf begint het. Tot zeven uur zijn we er dus. Dit is NOS Langs de Lijn. Richard van der Maarden, de druk neemt toe. Maar ja, die goal moet, als je het vanuit Ajax perspectief bekijkt, natuurlijk wel vallen. Ja, dat verwachten ze natuurlijk en zeker ook het publiek. Maar daar is eerst Ado met Johnson en het is Onana die hem plukt bij de eerste paal. Het tempo gaat inderdaad eindelijk omhoog in deze wedstrijd. Een uur lang was het mat, was het saai. Kreeg Ajax alleen wat kansen van afstand, wat schoten. En Ado was een paar keer gevaarlijk in de omschakeling. Maar verder gebeurde er eigenlijk niet zoveel. In de tweede helft is Ado ook iets brutaler geworden. Maar de laatste 15 minuten heb ik vier grote kansen geteld van Ajax. En ook nog een prachtig schot met veel gevoel vanaf de rechterkant. Sieg, die uh, beter speelt in de tweede helft. Dat geldt overigens ook voor Neres, die betrokken is bij uh, alle grote kansen van Ajax. Nu is het Frenkie de Jong stoomt op, is de middenlijn overgestoken. Natuurlijk moet Ajax gewoon winnen in eigen huis van Ado Den Haag. Hoe goed het ook speelt uh, dit seizoen, de ploeg van Fons Groenendijk. Daar is Sieg met uh, de voorzet in het strafschopgebied. Die bal blijft daar een beetje liggen bij Eboei. En dan is het uh, Swinkels die hem uiteindelijk uh, kan oprapen. Swinkels de doelman van Ado Den Haag, die uitstekend kiept. Tot nu toe de held van uh, ADO. Ja, er wordt daar geappelleerd voor. Hens, ik kijk nog een keer op mijn uh, monitor bij EBOE. Maar dat was het uh, zeker niet. We hebben nog een uh, kopbal gezien van uh, Siem de Jong. Die in de punt van de aanval mocht beginnen. Huntelaar, geblesseerd, afgehaakt. Zo werd bekend vlak voor de wedstrijd. ADO heeft nu de bal aan de linkerkant. Met Meijers op Johnson. De topscorer van ADO is het strafschopgebied ingegaan. Maar zijn schot is niet goed. Wordt geblokt door de licht. En Ajax kan er dan weer afkomen met Sieg. Maar daar is ze uh, ook... Meijers, die uh, kei en keihard werkt. Altijd natuurlijk bij Ado, de aanvoerder en linksback. Nu is het uh, Eboué. Schudt zich los van uh, Van de Beek, maar die herstelt zich. Van de Beek probeert de bal dan terug te spelen op Talia Fico, maar daar zit Hooi dan weer tussen. Ja, het is nu eindelijk een leuke wedstrijd geworden, maar het is zo laat en Ajax heeft nog maar 9 minuten. Neres was er dus een paar keer heel dichtbij. Frenkie de Jong was er dichtbij, maar de bal werd weggebokst door Swinkels. Sieg met dat prachtige schot. En dan nog die kopbal van Siem de Jong op de paal. De Jong die inmiddels gewisseld is voor uh, Matteo Cacchera, die nog geen uh, minuut speelde. De jonge Colombiaan in het eerste van Ajax. Wel heel veel wedstrijden voor jong Ajax. Het was een beetje de verwachting, omdat Huntelaar dus niet kon spelen... dat uh, Cacchera als uh, nummer 9 zou gaan starten bij Ajax. Maar dat was niet het geval. Sim de Jong kreeg het vertrouwen, maar is inmiddels uh, gewisseld. 0-0, nog altijd in de arena bij Ajax-Ado. 82 minuten al op de klok. En uh, van uh, de arena gaan we naar de Kuip in Rotterdam... over een klein... 25 minuten 19 om precies te zijn. Gaat daar de topper van start? De topper. 20 punten verschil zit er overigens tussen Frank Wielhaard. Met wat voor mensen gaat het fijner dat het allemaal doen vandaag dan? Ja, we weten dus dat ze het niet gaan doen met van Persie. Maar dan blijven er nog altijd wel wat plekken over in zo'n elftal. Brad Jones staat natuurlijk gewoon op doel. Achterin is het oude centrale duo. Het kampioensduo weer hersteld. Nieuwkoop staat rechtsback. rechts rechtscentraal in de verdediging. Janari van der Heijden linkscentraal in de verdediging. En dan links achterin. Malasia weer terug van een schorsing. Die uh, hij had opgelopen na nou, een rode kaart tegen Vitesse op het middenveld. Uh, El Amari, Amrabat, Filena. En daar zou je Jens Stornstra ook bij kunnen tellen. Die speelt een beetje links uh, hangend. Als uh, links buiten, links half. En uh, dan zou je de twee spitsen kunnen noemen: Berghuis en Jurgensen. Dat betekent dus dat Van Beek er niet bij is. Die was ineens geblesseerd. We hebben van de week allemaal een filmpje kunnen kijken. waarin hij het aan de stok kreeg met Steven Berghuis. na een stevige overtreding van de aanvaller op de verdediger. En uh, nou ja, ik zal niet zeggen dus is Van Beek geblesseerd. Maar op de een of andere manier is hij er dus vandaag toch ook geblesseerd niet bij. Misschien zit er toch wel een soort van linkje in. En Malaysia dus terug voor Dix en Boetius die misschien iedereen wel verwacht had. Daarvoor speelt dus Amrabat ineens achter uh, Nicolai Jurgensen. Dat is dan toch misschien ook wel een behoorlijke verrassing. Dan Richard van der Made in de arena. Ja, al die bespiegelingen rond uh, PSV Feyenoord en de spanning weer terug in de competitie. Als Ajax gewoon punten laat liggen. Uh, ja, dan kun je ook zeggen als PVV vanmiddag wint dat de competitie beslist is. Ja, dat is uh, misschien zeker een uh, conclusie die je dan kan trekken. Want het is hier nog altijd 0-0. Maar Ajax voert uh, dus de druk op. Dat is al een tijdje zo. zie je nu diep op de helft van uh, Ado door de as van het veld. Maar Beugelsdijk komt goed voor zijn man. Ado kan er dan afkomen via El Kayati, Paast de bal naar de rechterkant. Naar Johnson. 10 goals gemaakt. Johnson heeft nu wat ruimte. Zou Hooy uh, kunnen inspelen. Ook hij ingevallen bij Ado Den Haag. Daar zie je Elson Hooy. Wordt uh, bewaakt door uh, Talia Fico aan de rechterkant van het veld. Kluivert bemoeit zich er ook mee. Heeft veel van Positie gewisseld in deze wedstrijd met Neres. Snel de ingooi naar Sieg. Want Ajax heeft natuurlijk haast. Nu dringt de tijd echt door. 84 minuten en een klein beetje al op de klok. En nog altijd dus 0-0. Daar komt een dubbele wissel. Ik vind hem wat laat aan de kant van Ajax. Ten Hag heeft ook lang gewacht met het wisselen de Jong Casciera. Dat had wat mij betreft ook wel wat eerder gemogen. Maar nu komt daar eens eventjes kijken. Dat is Amin Younes. Hij komt erbij. En ook Dani de Wit. Ook een speler uit de Kluivert gaat naar de kant. Speelde in de eerste 15 minuten aardig. Was dreigend. Maar we hebben hem eigenlijk in de tweede helft niet zo heel veel meer gezien. En Ten Hag haalt dus ook kluivert naar de kans. De Wit is zijn vervangen. Daar komt De Jong weer. Is de middenlijn overgestoken. Nog altijd De Jong met de bal aan de voet. Nu richting het strafschopgebied. Bal naar de buitenkant. Naar Younes. Hij dus ingevallen. Maar dan is het Ebuwey met de rechtervoetbal. Gaat over de achterlijn. Corner voor Ajax. 86 e minuut is ingegaan. Nog altijd 0-0. Vorige week liet PSV twee punten liggen. In die thuiswedstrijd tegen Heerenveen. Ajax won. En kwam dus dichterbij. Verschil 5 punten. En Ajax. Kan dat dus zelfs als het wind van ADO terugbrengen naar twee punten. En dan staat de druk bij de koploper. bij PSV er natuurlijk volop. Maar zo ver is het niet. Omdat het dus nog altijd in de arena 0-0 staat in deze wedstrijd. Waarin ADO ook een paar keer in de tweede helft gevaarlijk is geweest. Een schot van El kayati voorlangs. Johnson met nog een aardige poging. Gekeerd door Onana. Nu een vrije trap voor Ajax met Sijeg. Krult die bal. Het gras op gebied in. Wordt weggekopt door Ado Den Haag. Door Kanon uh, was dat. Dan is het uh, Neres. Handig natuurlijk in de kleine ruimte. Paas de bal naar de buitenkant. Daar ligt iets meer ruimte met Younes. Gevaarlijke voorzet. En dan is het Swinkels die weer op tijd uit zijn doel is gekomen. Blijft het 0-0 hier vanmiddag in de arena? Dan is Swinkels toch de uitblinker aan de kant van Ado Den Haag. Was heel belangrijk in die fase waarin Ajax kans op kans stapelde. Nu, de laatste 5, 6 minuten, is het allemaal iets minder. Probeert Ajax het natuurlijk wel. Je ziet aan alles dat er haast geboden is. Maar het komt allemaal zo laat. Het was. Zo lang mat en tam aan de kant van Ajax in een laag tempo. Met dus nauwelijks kansen van de beek. Nog even kijken of deze voorzet dan iets oplevert vanaf de linkerkant. Bal gaat eventjes terug naar Frenkie de Jong. Die heeft daar wat ruimte. Gaat het, op het gebied in, maar wordt dan neergehaald. En dan krijgt Ado daar een gele kaart. En er komt een vrije trap voor. De Amsterdammers, 87 e minuut. Kijken of dat dan iets gaat opleveren. Want Ajax is gevaarlijk vaak uit standaard situaties. Dat weten we natuurlijk als Sieg zich gaat melden voor vrije trappen. De bal ligt ongeveer 3 meter van de 16 meter. Van Boekel komt daar eventjes naar Sieg toegelopen. Hooi staat daar ook bij de bal om Sieg misschien een beetje uit zijn concentratie te halen. Sieg zet daar wat mensen op de juiste plek. Wijst gebaard richting de mensen die zijn meegekomen. En dan is het wachten op de vrije trap. Sieg. Meet loert, kijkt, doet wat stappen naar achteren. Kijkt eventjes naar het dak van de arena en weet dan wat hij gaat doen. Van Boekel nog een keertje richting de muur van ADO. Is dit dan het moment waarop Ajax kan toeslaan? Sieg nu met de linkervoet, met de vrije trap. En die bal gaat er via de buitenkant van de paal uit. En dat betekent dat Ajax nog een corner mag gaan nemen. Het is spannend, 88 minuten. We gaan richting de extra tijd nog even deze corner meenemen. Want je weet het maar nooit, daar is hij van Sieg. Bal wordt weggekopt door ADO. Het blijft dus nog steeds 0-0. En dat blijft spannend. Ja, en we gaan ja. maar eens even in de Kuip weer kijken. En die houdt Want uh, PSV is met koptelefoontjes op te luisteren. Ah, ja? <laughs> nee, ze zijn <laughs> net wel naar beneden gegaan. De katten komen weer even in. Laatste voorbereidingen op deze wedstrijd. Ja, als je dan naar die opstelling kijkt. Die is normaal, uh, normaal zeg maar. Met uh, Isimad Merin, uh, Centraal Achterin. Uh, alle namen zijn bekend. Behalve Gaston Pereiro. Daar had men toch een beetje Mauro Junior verwacht. Maar Pereiro, de matchwinner... In de eerste wedstrijd in dit seizoen. De competitiewedstrijd. PSV Feyenoord 1-0. Pereiro al in de tweede minuut. Rood toen vlak voor rust voor Berghuis. Die uh, heeft toch de, uh, de voorkeur gekregen van Philip Koku. Uh, Feyenoord uh, heeft wel in de kuip al een keer gewonnen van uh, PSV. 2-0. Maar mensen denken hier ook nog wel eens terug aan die verschrikkelijke oorwassing. in... Uh, 2000, wanneer was het? 2010, op 24 oktober, PSV Feyenoord 10-0. Uh, maar ik ver, verwacht niet dat dat uh, zoiets gaat worden. Uh, Van Ginkel speelt dus, dat is heel belangrijk voor PSV. Maar wat ik al eerder zei, als Ajax op 0-0 blijft, ja, dan zullen ze hier toch met een heel ander gevoel het veld in gaan. dan wanneer de druk er enorm op zit. Ja, maar het is nog niet klaar. Uh, Richard, hoe lang nog? Ja, we zitten in de negentigste minuut. Plus natuurlijk wat extra tijd. Ajax heeft weer de bal met Ziyech. Dit is uh, niet goed. Ja, het misverstandje. Kan natuurlijk een keer gebeuren met Neeres. Zeker als het uh, tempo in uh, balbezit bij Ajax hoog ligt. En dat is de laatste twintig minuten zeker het geval. Ziyech heeft ook een aantal hele mooie dingen laten zien. Neeres was er vooral met de kansen. Terwijl er nu een uh, tweede bal het veld uh, in rolt. Maar die is door Van Boekel zelf verwijderd. Swinkels heeft hem klaargelegd. Af en toe is hij aan het tijdrekken. Logisch natuurlijk, Ado. Een puntje in de arena. Dat zou uh, mooi zijn. Laatste keer dat Ado Den Haag hier won... was in 2010 toen Martin Jol nog de trainer was van uh, Ado Den Haag. Bal wordt uh, hoog richting uh, Cacherra gespeeld door uh, De Ligt. Dan weggehaald met rechtervoet door uh, Canon centrale verdediger. Gekopt door Taliafico richting uh, De Jong. Die gaat dan het duel aan met uh, Meijers. Meijers dan weer met uh, Taliafico. Ook. Ajax kan weer overnemen. Frenkie de Jong paast de bal naar de wit. Ingevallen dus bij Ajax. Hier is Younes. De andere invaller probeert echt te bereiken. Dat mislukt. Duplan zit er tussen. En Ado kan er dan misschien uitkomen. Maar Ajax staat direct weer goed opgesteld. Duplan nu naar Meijers aan de linkerkant. Die maakt heel wat meters hoor. Die linksback van Ado Den Haag. Felle duels nu aan de rechterkant. Ten Hag staat erbij met de handen in de zakken. 0-0. Eén keer gebeurde hem dat eerder als coach van Ajax. Nog niet zo lang geleden tegen. En FC Utrecht in een uitwedstrijd. Verder won en hag met Ajax tot nu toe alles. Maar vandaag dat kunnen dus wel eens hele dure punten zijn. Vier minuten krijgen we erbij. Vier extra minuten. Johnson probeert het van afstand. Maar Onana, dat is niet moeilijk voor de keeper van Ajax. Plukt die bal simpel uit de lucht. En geeft het bal weer mee in de as van het veld aan de Jong. Die gaat met grote passen. Dat doet hij toch wel indrukwekkend hoor. De middenlijn over. Maar in het strafschopgebied wordt Neres dan uiteindelijk niet gevonden. En dan kan Ado weer overnemen. Zo golft het spel op een Leuke manier op en neer in de tweede helft. Eindelijk, want het heeft zeker een uur geduurd voordat dit duel in de arena echt loskwam. Bakker levert de bal simpel in. En Ado... Gaat dan weer een paar passen achteruit. Natuurlijk verdedigt het vooral. Is het tegenhouden voor de ploeg van Fons Groenendijk. En zoekt Ajax de aanval. Heeft het genoeg kansen uiteindelijk gekregen in de tweede helft. Om er eentje te maken. Maar het was vooral Neres. En ook Siem de Jong. Toen hij nog speelde in dit duel. Die de kansen lieten liggen. Nu is het Kanon. Die kopt weg. Nu in de voeten dan van Cachera. Die ziet goed aan de buitenkant. Dat daar de ruimte ligt bij. Younes gaat naar binnen. Younes heeft hem dan voor zijn rechter. Bal wordt gekraakt door Immers. En dan op de voet genomen aan. Aan de linkerkant door uh, Sieg. Ja, die pakt hem met zijn linkervoet aan de rechterkant. Dat uh, wilde ik zeggen. En uh, uiteindelijk is het dan Swinkels met weinig moeite. Die natuurlijk weer wat seconden pakt. En dan komt er een verre uittrap. We zitten inmiddels in de tweede minuut van de extra tijd. Talia Fico kopt. Immers kopt ook. Dan is het uh, Veldman met een bal weer naar voren. Kopballetje... Op het hoofd van Beugelsdijk. Via immers dan in de voeten van Van de Beek. Die blijft rustig. Paast de bal naar de linkerkant. Laag naar Younes. Die komt zoals zo vaak naar binnen. Vanaf de linkerkant. Younes dan naar Talia Fico. Meegeslopen op links. Daar is de voorzet. Daar is de goal. Nee. Oh, neer En dan van heel dichtbij mist Ajax opnieuw. Met de wit. jongen Wat een kans nog in de extra tijd voor Ajax. Maar de wit krijgt hem er niet in. Corner. Dat is wel het gevolg. In de extra tijd dus van deze. Spannende wedstrijd tussen Ajax en Ado. En daar gaat Onana, de keeper van de Amsterdammers, mee naar voren. Het publiek loeit, het schreeuwt. Daar is de kopbal van opnieuw de wit. Nee, het was Frenkie de Jong die mist hem. Dan blijft hij daar een beetje liggen in het strafschopgebied. Twijfelt Onana, maar gaat hij toch maar weer terug. Daar is Talia Fico in het duel met Immers. Die gaat er natuurlijk hard in. Zoals Ado dat in deze fase heel vaak doet. Op het randje speelt. Maar het is logisch. De ploeg van Vons Groenendijk is weer dicht bij een Resultaat. Goed seizoen natuurlijk van Ado Den Haag. Dat langzaam maar zeker naar boven is geslopen op de ranglijst. En zelfs mag denken aan de play-offs om Europees voetbal op die achtste plaats. Ingooi voor Ado Den Haag. Wat zullen we nog spelen? Ik denk een minuutje. Veel meer zal het niet zijn. Younes Kopt namens Ajax. Duplan doet hetzelfde. Bal komt nu voor de voeten van Veldman. Hoge bal. De Jong verlengt met het hoofd. Cacciera komt er niet aan, want Beugelsdijk wint het duel. Nog eens een keertje weggepeerd. Bal gaat omhoog via Meijers. En dan opgevangen door Ado via Bakker. Bakker weer met een hoge bal. Dan is het Ajax dat opvangt achterin via de licht. Maar Ajax moet vooral over de grond gaan spelen. Zo uh, pakt Ado weer hele kostbare seconden. En lijkt dit duel gewoon uit te draaien op een gelijkspel. Ajax was beter de hele wedstrijd. Het heeft kansen genoeg gekregen in de tweede helft. Maar uh, Neres, Sieg en ook uh, Frenkie en Sim de Jong... Konden hem er niet in krijgen en daar is het eindsignaal van scheidsrechter Paul van Boekel, Ajax morst twee dure punten in de eigen arena. Het komt niet verder dan 0-0 tegen ADO Den Haag. Goeie paal, mooie goal. Kijk eens, een schot uit in en een oh, oh, oh. De eredivisie. Alle wedstrijden van gisteravond. En dat gaat nog goed ook. Hier is 2-2. AZ Sparta werd uiteindelijk 2-1. 1-1 was het bij de Rus. Sparta werd in het eerste kwartier overlopen en toch kwamen ze op voorsprong... toen Chabot uit een hoekschop raakopte. Slag van Rus maakte Weghorst gelijk. In de tweede helft kreeg AZ kans op kans, maar duurde tot de 86ste minuut... tot Idrisi de winnende treffer binnenschoot. En ook hij had gezien dat zijn ploeg heel veel kansen verprutste in deze wedstrijd. Ja, eigenlijk heel gek deze wedstrijd. De makkelijkste kansen maken we niet af. En uitgerekend uh, mag ik met mijn chocoladebeen de bal binnen schieten. Daar ben ik heel blij mee. Uh, op dat moment denk ik terecht. En ook een ontlading, omdat we met z'n allen alle heel erg snakten naar dat moment. Ik uh, denk terecht de overwinning. Uh, Terechte goal ook. En uh, ja, dit voelt gewoon heel goed. En dan Herakles Amelo tegen Peck Zwolle. Ruststand 1-0, eindsland 2-1. In de eerste helft kopte Pettersson Herakles op voorsprong. Na de pauze werd het gelijk door een schot van Parsicek. Van mij besliste de wedstrijd en na dit doelpunt werd het een open wedstrijd. Pek kreeg kansen en Herakles ook. Herakles trainer John Stegenman snakte naar de 3-1 en daarmee de beslissing. Die viel uiteindelijk niet, dus dan is, dan is het uiteindelijk nog wel eventjes uh, bibberen... En, uh, de billetjes tegen elkaar aanhouden, maar uh, ja, uiteindelijk uh, drie punten over de, over de streep getrokken tegen een goede ploeg. Dus uh, wat dat betreft ben ik gewoon heel erg blij. Amen ah, meneer Veen, Excelsior 0-1. Eindstand die reeds bij de rust bereikt was doelpunt van Mike van Duinen. Veen kreeg nog wel kansen genoeg om te scoren, maar het lukte simpelweg niet. Had overigens ook wel te maken met de held aan Rotterdamse zijde, de keeper Theo Zwarthoed. Ik pakte bal na bal en sleepte dus op die manier de drie punten binnen. Ja, fantastisch. Uh, Pak de eerste bal gelijk en dan zit je gelijk in de wedstrijd via de paal. Ja, uh, een beetje geluk. Maar daarna uh, ja, groei je in die wedstrijd en dan uh, ben je de held vanavond. En dan VVV Venlo tegen Vitesse. werd 2-2 na een 2 in ruststand. Het begin van het duel in de koel was voor de thuisclub. Hunten maakte het eerste doelpunt uit een volley. Daarna vergrote T de voorsprong uit een uh, schot van ver. En eigen doelpunt van Reuslen bracht Vitesse weer terug in de wedstrijd. En kort na rust liet Doelman Udenstal van VVV zich verrassen door een vrijtrap van Mount. Vitesse was daarna de betere ploeg, maar bleef dus bij 2-2. Vrijdag Groningen, NAC 1-1 en dat brengt ons bij de stand. PSV 24-64 en Ajax 25 en heeft nu dus, eh, PSV heeft overigens 62 punten. Staat hier op 64, PSV heeft 62 punten en Ajax komt op 58 punten. staan dus op 4 punten nu van de Eindhovenaren. Maar een wedstrijd meer gespeeld, die gaan ze zo spelen tegen Feyenoord. Die vierde staan met 42 punten. Onderaan NAC puntje gehaald, 21 punten. Belangrijk dus Willem II Roda straks, die hebben er 20 respectievelijk 17, 20 heeft er ook 17 moet naar Utrecht en Sparta heeft al gespeeld. 25 wedstrijden, 15 punten. Ja, Ajax dus 0-0 tegen ADO. Gaan we even in de Kuip kijken um, voor de toppen tussen Feyenoord en PSV. Feyenoord staat een straatlengte achter in de competitie... en speelt woensdag dus die belangrijke halve finale van de beker... tegen Willem II. Joep Schreuder wilde dan ook van trainer Giovanni van Bronckhorst weten... in hoeverre deze wedstrijd van invloed is. Nou niet. Uh, ik denk dat wij ook uh, het elftal wat je, wat je ziet, uh, alle spelers die vandaag kunnen spelen, spelen. En ook nog niet uh, naar de wedstrijd van, uh, van woensdag gekeken. Nog niet gekeken. Waarom speelt Van Persie niet? Nou Robin heeft uh, deze week uh, een groot deel van de week uh, apart getraind. Nog niet helemaal uh, met de groep. Pas vrijdag en, uh, en gisteren. Dus uh, ik ben blij dat hij, weer, uh, dat hij erbij zit. En op dit moment voor Robin, uh, twee wedstrijden in vier dagen is, uh, is te veel nog. Wat had hij dan? Wat heeft hij dan? Hij nou, had wat last van zijn lies, Maar daar heeft hij uh, hebben goed verzorgd, hij heeft zich goed uh, laten behandelen. En uh, is ook een stuk beter nu. Sven van Beek is weg. Ik dacht, heeft ook niks met die VEC-partij te maken, Gil. Nee, nee, nee. Dan nee. Uh... krijg je die verhalen. Ja, klopt. Hij heeft vrijdag uh, heeft die, uh, heeft gewoon meegetraind. Geen enkel probleem. Hij heeft zich uh, later in de middag weer gemeld bij de medische, medische afdeling met wat uh, vocht in zijn knie. Dus hij heeft ook gisteren niet kunnen trainen. Uh, vandaag is ook is niet beschikbaar. We zullen kijken of die uh, woensdag weer beschikbaar is. Bot ging van de heide weer samen. Ja, klopt. Uh, natuurlijk allebei. Uh... Lange tijd eruit geweest met blessures. Uh, Jan natuurlijk wel wat eerder terug. Erik moest uh, opwachten op, uh, op vandaag. Maar zal er vandaag ook staan? Nou ja, je had het over, ik mis een beetje gebrek aan automatisme. Toen wilde ik vragen, geef eens een voorbeeld. Maar dat is dan bijvoorbeeld Bottegien van der Heide. Ja, maar dat zijn, uh, wat ik zeg, hè. dat is ik heel belangrijk uh, voor het elftal. Uh, zeker uh, vorig jaar met het kampioenschap. Uh, dit jaar allebei te kampen met, uh, met blessures, langdurige blessures. En dan uh, is het mooi om ze vandaag weer samen te zien: NTO Radio 1. Ja, iets voor half drie heeft natuurlijk met de aftrap van Feyenoord-PSV te maken en met het nationaal. Er is geen bewijs dat criminelen proberen te infiltreren in gemeenteraden. Dat zeggen twee deskundigen vanavond in het radioprogramma Reporter Radio. Volgens hen worden lokale bestuurders wel eens bedreigd, maar is van criminele infiltratie geen sprake. Op de eerste dag van het DNA-verwantschapsonderzoek... in de zaak van Nicky Verstappen... hebben ruim 1200 mannen wangslijm afgegeven. Nicky Verstappen werd 20 jaar geleden dood aangetroffen... op de Brunsumer Heide. De dader is nooit gevonden. In Zuid-Korea zijn de Olympische winterspelen afgesloten door IOC-voorzitter Thomas Bach. Alle atleten maakten een ronde door het Olympisch stadion. Voor Nederlandse droeg iedereen wust de vlag. En in totaal gaan de Nederlanders met 20 medailles naar huis. Noord-Korea staat open voor gesprekken met de Amerikanen. Volgens Zuid-Korea heeft de Noord-Koreaanse delegatie dat gezegd bij de slotceremonie van de Spelen. Daar sprak de Zuid-Koreaanse president Moon met de afvaardiging. Radio 1. NOS langs de lijn. Eén minuut voor half drie. Maar Ajax liet dus de punten liggen. Maar dan nog Feyenoord-PSV is toch de wedstrijd waar het vanmiddag op draait. Er is natuurlijk ook Willem II-Roda waarvan we u op de hoogte houden. Maar Feyenoord-PSV is de hoofdmaaltijd vanmiddag. En die houtkamp. De familie Kuit zit er klaar voor. Frank laat jij ook? Zeker weten. Zon over grote Kuip. Dus wat dat betreft is het alvast lekker. Het is een stuk prettiger smiddags voetballen dan s'avonds als het koud is. Want het zonnetje staat hier lekker op. Feyenoord gaat aftrappen. Voorafgaand aan die aftrap zagen we overal op de tribune... dat de fans van Feyenoord liever niet hebben dat dit stadion verdwijnt... en dat Feyenoord in een ander stadion ietsje verderop gaat spelen... Laat ik het op die manier heel netjes zeggen. Want die spandoeken waren iets minder aardig. Uh, richting Feyenoord en de stad Rotterdam. Maar uh, Jurgensen staat dus klaar om de aftrap te gaan nemen. Als iedereen keurig netjes in de dugout is gaan zitten. Want er moet er nog eentje richting de dugout komen. En dat duurt eventjes helemaal naar de overkant. Jan Wouters, een soort van sprintje Klopt hij nog. Maar, ja. maar wel met kromme benen. Het mag geen naam hebben dat sprintje. Maar hij is er, hij gaat zitten. En dan kunnen we als Bakkerli het oké okay vindt uh, gaan beginnen. Maar die kijkt naar Zoet. En die is nog heel druk bezig, want die moest een ander shirt aantrekken. Die, heeft, of die moest zijn shirt nog aantrekken. Een groen shirt. En nu heeft hij zijn handschoenen aan. En dan zijn we dus begonnen aan deze topper. Feyenoord tegen PSV. Voor de 124ste keer in de eredivisie. 50 keer gewonnen door Feyenoord. 44 keer door PSV. 29 keer werd het een gelijk spel. En PSV wil natuurlijk graag winnen om zo'n enorme stap richting het kampioenschap te doen. En is ook meteen weg aan de linkerkant met Brenet Die zijn 100ste wedstrijd speelt. Doet dat goed aan de linkerkant. Bal voor het doel. Wordt weggekopt door Botteguin En wordt... Ingeschoten door Hendrix. Bal gaat over het doel van keeper Brad Jones. Luid gejuich van de Feyenoord fans. Maar PSV laat zien dat ze zich in ieder geval niet ingraven in de beginfase. Want meteen de eerste aanval voor de Eindhovenaren. Ja, je kunt weer uitlopen tenslotte. Dat is altijd prettige wetenschap. Toch ook opmerkelijk dat als Ajax voor PSV speelt, dat ze dan niet kunnen winnen. Blijkbaar andersom lukt het PSV onder druk als ze eerder dan Ajax moeten steeds wel. Eens kijken of het nu ze erachteraan moeten ook lukt. Feyenoord probeert uit te verdedigen, maar doet dat wel weer via een terugspeelbal in de richting van Brad Jones. Die verplaatst het spel dan richting de middenlijn. Filena kopt recht omhoog. Dat is niet zo heel goed. Bat dan in de richting van Jurgensen. Jurgensen loopt door. Jurgensen is er ook door. Kan de bal bij de tweede paal neerleggen. Daar is Filena. Wordt nog net op tijd ingegrepen door Swaap. En Dan wordt die bal uit het strasgebied bij PSV geschoten. Dat was de eerste dreiging van de Rotterdammers. Alle angsten van 0-0 neem ik bij deze helemaal terug. Want twee aanvallende ploegen. 1 minuut 20. Hè. Ja, oké, okay, oké. Okay. Ja, we zijn nog net begonnen. Overigens PSV al tien wedstrijden met één doelpuntverschil gewonnen. En zo word je dus eh, normaal gesproken kampioen. Want eh, dat is knap. De inworp is voor Feyenoord op de middenlijn. De bal wordt naar voren gegooid, maar gaat over Jurgensen heen. Wordt door Daniel Schwab opgevangen. En de man die zoveel punten al heeft gepakt voor PSV, Jeroen Zoet... ramt de bal naar voren richting Luc de Jong. Ja, die kopt door. En dan is het zaak dat Pereiro daar dicht in de buurt is. Pereiro die niet zo heel veel speeltijd heeft gekregen dit seizoen. Maar als er een topper op het menu stond, dan was hij er toch steeds bij. Ook vanaf de aftrap. PSV kan ook rustig doorvoetballen. Vanaf de linkerkant Hendricks zelfs even frivol wegdraaien bij zijn tegenstander. Brenet zoekt dan weer de linkerkant op. Ramselaar met de voorzet richting de eerste paal. Van Ginkel is daar net te laat. Je kunt ook zeggen dat Bottingen daar keurig netjes op tijd was. Die laat zich meteen gelden, verdedigend gezien. Maar PSV pikt de bal weer op. Brenet daar gaat de bal naar Luc de Jong terugleggen. Uithalen. Daar wordt die bal net tegengehouden. Van der Heijden nog een keer uithalen. Nee, Van Ginkel één keer te veel combineren met Ramselaar. Krijgt dat die bal daar weg. Nee, Luc de Jong nog een keer indraaien. En dan uiteindelijk, met veel omwegen, Jamari van der Heijden die bal richting de middenlijn. Maar daar krijgt Thornstraam niet onder controle. Dus PSV nog een keer. Ja, het lijkt wel alsof PSV thuis speelt. Zo, bal het gezicht van Arias. Die zag de bal niet komen. Kijkt net als wij uh, midden in de zon. Maar het balbezit blijft wel voor Pereiro. Pereiro naar Hendricks. Hendricks balletje even terug naar Schwaap op de middellijn, want de PSV staat flink naar voren uh, uh, uh, qua positie. Nu gaat de bal de diepte in, maar die is niet goed. De bal van Van Ginkel aanvoerde weer vanmiddag. De aanvoerder is Luc de Jong. En dus is de bal via Brad Jones terechtgekomen bij Botteguin. Ja, dan moet het naar voren via Amrabat. En uh, aan die kant uh, Nieuwkoop. Maar die verliest het uh, directe persoonlijke duel met Bergwijn. Bergwijn dan balletje breed. Hendricks krijgt de tijd om uh, een ander station te vinden waar hij de bal bij kwijt kan. Dat wordt Swaap. Die speelt dan Pereiro in. Pereiro zoekt meteen Luc de Jong op. Luc de Jong draait weg bij Bottergien. Zo gaat de bal weer terug naar Pereiro. Daar is Bergwijn met een krul richting de verre hoek. Maar die zoekt het doel te hoog. Een medertje op 4. Dat is toch beduidend veel te hoog. Na 3,5 minuut zijn de bedoelingen van PSV in ieder geval duidelijk. Niks ingraven en afwachten. Eerst even een goal maken. Ja, ik vond het wel leuk. Ik hoorde in het nieuws Ember Bransen zeggen. Dat de gevoelstemperatuur later in de week min 20 wordt. Nou, op dit moment is het 2 graden boven 0 in Rotterdam. En is de gevoelstemperatuur plus 10. Want het is heerlijk. Iedereen zit in het zonnetje te kijken. En eigenlijk ook met uh, verbazing te kijken naar de openingsfase van PSV. Zo aanvallend. En zo uh, constant in balbezit. Ook nu weer met balbezit voor Pereiro. Die gaat wel helemaal uh, terug wandelen richting uh, Isimat Bereng. Krijgt een enorme beuk van Melaas. ...blijft ook liggen, Pereiro staat nu langzaam weer op. En uh, Brunet heeft dat gezien, die houdt de bal even bij zich. En dan gaat Pereiro naar de zijkant, want die heeft echt uh, pijn. Die gaat buiten de lijnen zitten. Het spel gaat verder met balbezit voor Feyenoord. En uh, het balbezit is voor Tony Villena. Ja, de, Pereiro die moet zijn schoen even goed doen... ...want uh, die kreeg dus een, een trap van achteren... ...en daardoor is zijn hiel uh, uit zijn schoen gekomen... En je mag niet zomaar weer het veld in. Feyenoord heeft intussen de bal, maar is wel zo vriendelijk om hem even terug te leggen in de richting van Brad Jones. Dat is meer nood dan deugd overigens, want naar voren toe was lastig. PSV houdt het veld ineens heel klein en dan is er geen ruimte voor Feyenoord om in te voetballen. Pereiro overigens, nadat zijn schoen weer helemaal in orde is, meteen het veld ingelopen. Blijkbaar heeft hij snel contact gevonden met Makkeli. dat het toch maar zo snel mag. Normaal gesproken zou je zeggen, bij materiaalpech moet het spel eerst stil liggen. Maar voor Pereiro is daarop een uitzondering gemaakt... Door Makkeli. dus is het weer gewoon 11 tegen 11 met Filena die een balletje teruglegt richting Janari van der Heijden. En Bottegien. Potekin, die kijkt vooruit. Kan hij de bal kwijt? Antwoord is nee. Terug naar Brad Jones. Ja, vroeg storen door PSV. Nu Ramselaar. Die doorloopt richting Jones. En dus moet er een lange bal komen. Die gaat richting Toornstra. Die kan niet koppen. Want PSV is uh, in de beginfase Bal Balbezit voor Pereiro. Uruguayaan Heeft uh, vijf doelpunten gescoord dit seizoen. En speelt de bal naar buiten. Een hele belangrijke in de PSV Feyenoord. Die openingsgoal. En enige goal van de wedstrijd in Eindhoven. Brenet heeft de bal gepaast op Pereiro. Die krijgt de beukie van uh, El Amadi. Gezien door de en die Makkeli geeft de vrije trap halverwege de helft van Feyenoord aan PSV. PSV, die, uh, even kijken wie daar die vrije trap gaat nemen. Zwaap loopt wel die kant op, maar eigenlijk alleen maar om die bal daar naartoe te gooien. En dan uh, moet die vrije trap nog genomen gaan worden. Daar met Pereiro in ieder geval uh, in de buurt... Ook Brenet meldt zich er even. Maar je mag toch aannemen dat Pereiro, dat is toch opvallend... die heeft toch zo weinig gespeeld de afgelopen periode... maar gaat wel meteen de standaard situaties voor zijn rekening nemen. Deze is wel heel ver van de goal af, dus moet hij hem wegleggen. Bij de tweede paal op het hoofd van Swaap is de bedoeling. Daar komt die bal ook. Die kopt de bal met een grote boog, zo in de handen van Brad Jones. Dus dit was niet echt gevaarlijk. Het is een beetje stilletjes in de kuip, ja, ja. vind ik. Het is uh, ook vanuit het PSV-vak. Die waren heel blij met 0-0 uh, bij Adel Den Haag. En Het leek wel alsof het bij hun eerder afgelopen was dan bij ons op de radio. Dat is toch überhaupt heel erg bijzonder. Want veel sneller kan het niet dan bij ons op de radio. Maar zij wisten het toch echt al een seconde of dertig eerder. En althans, dat was een soort hoopvol gejoel dan toch. En het meeste geluid komt daar vandaan. De rest van de Kuip bijzonder stil. Ja, Isi Berin uh, moet even een gaatje dichtlopen bij Jurgensen. En PSV balbezit. En goed balbezit via Arias. Via de rechterkant. Goed seizoen heeft Arias uh, tot nu toe. Niet zoveel qua scoren de Colombiaan. Twee doelpunten, maar veel, aan, uh, uh, veel ballen aangegeven. Nu is nog altijd uh, PSV balbezit met Hendricks naar Schwab. Schwab zoekt het. Nee, wilde zeggen, hij maakte de beweging dat hij de bal naar de linkerkant zou spelen, maar hij houdt hem even bij zich. Speelt hem nu bij Arias. Uh, die speelt hem blind en dat is niet goed, want het spel gaat niet verder. Oeh, dat is laat gefloten door Danny Makkeli. Dat gaat Amrabat ook vragen, vanwege een overtreding op Van Ginkel, die even flink wordt aangepakt op de uh, halfweg de helft van Feyenoord. Even terugkijken. Ja, die wordt uh, uh, goed geraakt en, uh, door Amrabat. En dus mag uh, PSV een vrije trap gaan nemen. En dan zie ik bijna iedereen van PSV op de helft van Feyenoord. Alleen Jeroen Zoet staat uh, een meter of tien buiten zijn strafstopgebied. En mag uh, PSV dus een vrije trap gaan nemen. En weer gaan zich daarvoor melden. Onder andere Bergwijn en Pereiro natuurlijk. Ja, Pereiro gaat het doen vanaf uh, die afstand. Inderdaad opvallend dat uh, alleen Bergwijn en Arias degene zijn achter de bal bij PSV. De rest staat er allemaal voor. Wel ver buiten het strafschopgebied van Feyenoord. Want uh, de laatste linie van de Rotterdammer staat een meter of vijf daarbuiten. Daar komt die vrije trap van Pereiro richting de tweede paal. Weggekopt door Bottegien. Dan het inlopen van uh, Hendricks. Moet de bal onder controle krijgen. Daar krijgt hij nauwelijks tijd voor. Maar het lukt hem wel. Strafschopgebied in. Bal voorgeven. Weer weggeschoten door Jan van der Heijden. Ten koste van een hoekschop. Ja, Feyenoord heeft het toch behoorlijk lastig met de Eindhovenaren die echt van plan zijn om hier snel een doelpunt te maken... en meteen een einde te maken ook aan de illusies van Feyenoord. Want de afgelopen keren was PSV een beetje te beducht... misschien wel voor Feyenoord in de Kuip. Misschien wel een beetje te veel onder de indruk, zei hij op voorhand... van de sfeer in de Kuip. En dat mag vandaag niet gebeuren. Nou, Vandaag heeft hij niks tevreden, want de Kuip is stil... en krijgt een hoekschop tegen. Ja, en weer gaat Pereiro dus zich daarvoor melden. Het is echt opvallend dat Gaston Pereiro alle... Uh, uh, zeg maar ...standaard situaties neemt, vrije trappen, hoekschoppen. Van Ginkel deed dat toch wel heel vaak ook bij PSV. Maar nu de hoekschop met links vanaf de linkerkant. Bal voor het doel, wordt weggekopt uit de verdediging van Feyenoord. Opgevangen door Toornstra moet de bal naar voren. Dat gebeurt ook naar Berghuis. Berghuis heeft hem onder controle, maar het is op de eigen helft nog altijd. Moet zelfs uh, uh, helemaal terug richting de verdediging. Daar waar Bottingin de bal heeft gekregen en een breed geeft op uh, Janari van der Heden. Nu even wat uh, rust voor Feyenoord, maar tempo bij PSV in balbezit... Veel hoger dan wanneer Feyenoord de bal heeft. Ja, Feyenoord is zoekende, want op het middenveld wie is er bereikbaar? Daar gaan we nu maar even overheen om dat probleem op te lossen. In de bal in de richting van Toornstra. Swaap is degene die wegkomt, dan kan PSV weer overnemen via Hendricks en Arias. Arias wacht wat lang met de diepe bal, wacht tot Toornstra in de buurt is. Via de Feyenoord dan gaat die bal over de zijlijn. En dan kan PSV halverwege de eigen helft gaan gooien. Dat gaat Arias zelf doen, maakt geen haast nu, de Colombiaan aan die kant om een bal te krijgen. Overigens, de ballenjongen maakt ook niet zo heel veel haast. En uiteindelijk legt hij hem dan maar gewoon op de grond neer... in plaats van hem gewoon aan de Colombiaan te geven. En dan kan die nog weer een meter of tien teruglopen... om uiteindelijk op de goede plek terecht te komen... om daar de ingooi te gaan nemen. Zo is dat in ieder geval eventjes rust. Ook dat is rust voor Feyenoord. Ook als ze de bal even niet hebben, die hebben ze nu weer wel... want die ingooi plant eigenlijk rechtstreeks weer bij de Rotterdammers. Met uh, Botteguien... Je zei het al, Frank Terecht. De, het uh, koningsduo achterin is terug met Bottingin van der Heijden. Goede bal naar voren, waar uh, Toorstra er bijna bij kan. Bal wordt teruggespeeld naar Zoet door Dus Zoet kan hem niet in zijn handen nemen, maar lost dat uitstekend op via Hendricks. Oeh. Maar Hendricks speelt de bal op Dion en die speelt hem niet goed terug op Hendricks. Dus kan Feyenoord weer overnemen. Bottegien achterin gaat zoeken naar de rechterkant en uh, vindt daar... Uh, in tweede instantie Berghuis. Maar die wordt goed van de bal afgelopen door Brenet. En dus PSV weer in balbezit. Met name Jeroen Zoet. Ja, Feyenoord heeft nu nog maar heel weinig klaargespeeld. In aanvallende opzicht. Meteen in het begin. De eerste aanval was goed, maar niet goed genoeg. En nu heeft Feyenoord wel weer de bal via Brad Jones. Een diepe bal bij PSV die gewoon plom verloren zijn strafschapgebied invalt... waar geen PSV in de buurt is. En dus kan Feyenoord weer gaan opbouwen. Maar wilde dat even snel doen. Naar voren toe zocht contact met Toornstra. Vond dat wat te laat en dus moet het dan weer terug via Van der Heijden naar Brad Jones. Luc de Jong gaat daar eens buurt om te kijken of hij daar de bal misschien kan afpikken... van de Australische keeper. Dat lukt hem niet, want hij is te laat. Die bal gaat hard en hoog naar voren in de richting van het middenveld van Feyenoord. Daar is Amrabat in duel gegaan met Bergwijn. Bergwijn wint dat... En ook dat is opmerkelijk, want duelkracht... Daar heeft Amrabat genoeg van. Hij neemt ook revanche in tweede instantie. Pikt die bal weer af. Levert hem in bij Jurgensen. Dan gaat het naar Berghuis. Jurgensen is zijn tegenstander voorbij. Achterlijn halen voorzet geven Wie is er bij de eerste paal? Eigenlijk niemand. In tweede instantie dan die bal nog een keer uithalen. Ook dat lukt niet bij Amrabat. En dan is PSV weer in veilige haven, want het heeft de bal. Al is het maar kort. Ja, want Elamadi uh, heeft hem uh, weer in bezit. Speelt hem wel even terug naar Botteguin, maar die staat op de middellijn. Aan de rechterkant speelt de bal nu naar voren. krijgt hem uh, via Elamadi weer terug. En dan staat hij zo'n beetje voor de dugout van Feyenoord. Hij speelt hem op Vilena. Vilena bal naar buiten. En dan uh, moet Nieuwkoop er iets mee doen. Ja, die gaat lopen met de bal. Nee, het is Berghuis die uh, dat deed. Nieuwkoop is meer naar voren gelopen. Wordt nu aangespeeld. Heeft de bal aan de rechterkant. Twee man op zijn uh, lijf. En dan uh, is de bal over de zijlijn gegaan. Wilde ik zeggen, maar volgens mij is het een vrije trap voor Feyenoord. Omdat die twee ban tegen één, dat is gemeen, een uh, vrije trap oplevert voor Feyenoord aan de rechterkant van het veld. Een meter of 8-9 uh, over de middenlijn. El Amadi laat dat over aan Nieuwkoop. Ja. Sorry, ik werd even afgeleid door een paar ballonnen die eens de lucht in gingen. Maar ook weer gewoon terug naar beneden gaan. Dus ik weet ook niet waarom dat dan precies gebeurt. Maar daar hebben we het een paar uitstekend naar in zin. Met een ballonnetje of tien. Een paar meter <laughs> verderop voor ons. Neem ik kwalijk. Maar uh, overigens, die vrije trap uh, is gewoon afgeslagen. Is inmiddels wel gewoon een in de gooi geworden. Die Nieuwkoop gaat nemen. Nog net op zijn eigen helft. Aan de rechterkant van het veld. Dus Jurgens van Zoeken. Die biedt zich ook aan. Maar krijgt hij de bal goed bij Berghuis? Dat is niet zo. PSV kan weer overnemen, maar ook dat is slordig. Amrabat pikt op, ter hoogte van de middellijn. Korte combinatie dan met een van zijn Zo. ploeggenoten. Uiteindelijk heeft Amrabat gewoon de bal weer terug. En gaat hij rechts de hoek in. Rechts de hoek om daar te proberen die voorzet te gaan geven. Dat lukt ook wel. Maar Brenet staat daar doodleuk te wachten. Pikt die bal op en kan dan ook rustig zijn eigen strafgebied weer dribbelen om de aanval op te zetten. Dat doet hij alleen heel slordig. Levert zo weer in bij Feyenoord. Het goede spel van PSV van de eerste paar minuten... is de laatste paar minuten niet meer zo heel goed. 13 minuten gespeeld, 0-0 de stand. Feyenoord, PSV, belangrijk voor het kampioenschap wat betreft PSV. Belangrijk voor het goede gevoel... voor aanstaande woensdag voor Feyenoord. Als de halve finale voor de Beker wordt gespeeld... tegen Willem II in ditzelfde stadion... om kwart voor negen. En dan gaan we eens kijken... wat er eh, allemaal gaat eh, gebeuren... in de rest van deze wedstrijd. Of Feyenoord toch weer aan wil zetten... om een eh, doelpunt te maken. Bal van eh, Bottingin is goed naar de rechterkant. Heeft Berghuis bereikt via Jurgensen. Berghuis trekt naar binnen. Nog altijd. En dan doorstaat. Mooi balletje op... Eh, eh, wie was dat? Eh, Amrabat? Nee... De niet bad dat was Berghuis die doorgelopen was. En de bal niet voor het doel krijgt, maar Feyenoord wel. De eerste hoekschop, wat dat betreft, staat het ook gelijk. Het staat 0-0 in de wedstrijd, maar ook 1-1. Nu, oh, de bal voor het doel wordt gekopt en gaat over het doel van Jeroen Zoet. 1-1 in corners, 0-0 in de wedstrijd. Ja, dat was een snelle, kort genomen corner. En uh, daar verrassen ze PSV een klein beetje mee. Maar het schot ging uh, hoog. Ja, hij, was nog, hij was nog leuk. Korten had noteren. Maar uh, ik had wel ingegrepen hoor. Erg als je, uh, ergens dat het serieus was. Maar uh, 14 minuten onderweg. Dus het staat uh, inderdaad nog altijd 0-0. En Zoete zegt tegen zijn uh, achterste linie. Weet je wat? Ga maar naar voren. Ik leg hem lang in de richting van uh, Luc de Jong. En dan moeten jullie vanuit daar maar het gaan uitzoeken. Inderdaad, daar komt die trap, maar niet richting Luc de Jong. Pereiro moet een flinke sprint trekken om nog in de buurt van die bal te komen. PSV houdt hem uiteindelijk wel over. Arias, die zoekt wel. Luc de Jong, kop door op Ramselaar. Ramselaar pikt op, krijgt heel weinig tijd. En een flinke tik te verwerken van Bottingen. Ja, dat zijn af en toe wel stevige overtredingen. Makkerli eh, fluit er wel voor, maar geeft er geen kaarten voor. Hij had het al best één keer kunnen doen. Die overtreding op Van Ginkel was een flinke. Deze is wel flink, maar ja, op zich hoef, daar, hoef je daar geen gele kaart voor te geven. Wel een vrije trap en die staat er ook. Perero staat er opnieuw achter. Het zijn van dit soort momentjes waar PSV op zich wel wat mee kan. Want ze zijn gevaarlijk koppend. En koppen verdedigen, dat gaat op zich niet zo heel erg lukken. Deze vrije trap pikken we Oe. nog even mee. Oh, die gaat maar net naast. Chris heeft wel een doelpunt. Ja, een doelpunt voor Willem II. Ben Ringstra, gisteravond werd die vader. Heeft al een goed gevoel natuurlijk. En hij bekroon de sterke openingsfase van Willem II. In dit belangrijke degradatieduel. Willem 2 is op 1-0. Het was een schot van afstand. Mooie aanval via El Ankurri, via Simikas. En uiteindelijk Ringstra die had tijd en ruimte om uit te halen. En dat deed hij keurig. Hidde Jurje is nog enigszins verblind blind door het laatste aan de Zonnetje heeft wel een pet op. Maar had geen antwoord op deze inzet van Ben Rienstra. Willem tweede leidt in eigen huis met 1-0. Terug naar de Kuip. In de Kuip nog geen doelpunten bij Feyenoord tegen PSV. Wel balbezit voor Feyenoord. Dat een, in de laatste 10 minuten zeg maar onder die uh, druk is uitgekomen van PSV. PSV dat goed begon. En nu uh, onder aanvoering van Luc de Jong. Die zegt jongens kom op uh, blijven storen. Uh, dat ook doet en met succes. Want uh, de bal is terechtgekomen bij Van Ginkel. En Van Ginkel probeert zich Vrij te spelen. Maar hij heeft drie vijanden om zich heen en een van die drie is Amrabat. en die gaat er vandoor. Die heeft de bal aan de linkervoet, is nu over de middenlijn gelopen. Aan de linkerkant loopt Vilena, maar hij houdt nu in en zoekt naar een vrije man en die is achter hem, El Amadi, die hem meegeeft aan Malasia. Malasia zoekt dan Van Ginkel even op. Vilena dan aan de linkerkant van het veld even uitgeweken, probeert de voorzet via de rug van Van Ginkel. Moet hij er zelf nu nog wat van weten te maken. Dat lukt ook via de rug van Arias, achterlijntje halen aan de linkerkant. Dan de hoekvlag opzoeken, maar de Colombiaan is veel feller. Op de bal dat Filena dat is. En dus niet zuinig genoeg de Rotterdammer. De bal naar voren geschoten. Daar weer opgepikt door Feyenoord. Namelijk Bottekien en Malasia en El Amadi. En zo is Feyenoord alweer op de helft van PSV. Nog altijd aan die linkerkant. Arias en Van Ginkel zeggen allebei tegen elkaar wat ze moeten doen. Malasia dan legt hem op de achterlijn. El Amadi terugleggen. En dan is er niemand bij de eerste paal. Jurkensin is te laat. Zoet is daar op tijd. Dat leek even heel dreigend. Zo zijn we 17 minuten onderweg en staat er nog altijd 0-0. Ja, opvallend dat hij uh, jonge Malasia speelt. Want uh, veel mensen hadden toch ook uh, Rigiano Haps... die weer hersteld is van een uh, blessure verwachtbaar. Malasia kreeg uh, zeg maar na de wedstrijd tegen Manchester City... en dat is al een tijd geleden de voorkeur boven Haps. En heeft die plaats weer nadat hij een paar weken geleden... een rode kaart kreeg, teruggewonnen. Uh, uh, bal voorgegeven door Arias. Wordt uh, verdedigd door Feyenoord via een hoekschop. En uh, Ten koste van een hoekschop. De tweede hoekschop in deze wedstrijd voor PSV. Nu vanaf de rechterkant. En eens even kijken of daar nu ook Pereiro naartoe gaat. Nee, het is Bergwijn die dat uh, gaat doen. En Bergwijn gaat vanaf de rechterkant in het zonnetje kijken wie er vrij loopt van PSV. Meegekomen zijn in ieder geval Schwab en Isimab Merin. En natuurlijk Luc de Jong die ook goed kan koppen. Vanaf de rechterkant met het rechterbeen. Bergwijn met de hoekschop. Ja. PSV had een periode aan het begin van de competitie. dat ze heel veel de hoekschoppen erin schoten. Dat is een beetje voorbij. Daar komt die hoekschop van Bergwijn. Ligt in de tweede paal wel aardig ingekopt. Niet heel goed ingekopt. Swaap is het uiteindelijk die het deed. Maar kopt de bal een meter over de goal van Brad Jones heen. Die zat er goed bij. Dus dat was sowieso niet tot doelpunt gepromoveerd. Of die Australier had iets heel raars moeten doen met die bal. was hij onder de lat gekomen. Maar dat uh, zie ik toch zo 1-2-3 niet gebeuren. PSV had een reputatie aan het begin van het seizoen met hoekschoppen. Ze vlogen er namelijk achter elkaar in. Inmiddels is het nog maar, ik heb het even nagerekend, weet ook niet waarom. 1 op 19, overigens een stuk beter dan uh, de hoekschoppen van Feyenoord. Dat is 1 op 39. Dus uh, gelopig hoeven we er even nergens rekening mee te houden. Feyenoord in de aanval. Bad maakt een overtreding. Maar vlak daarvoor was er al een overtreding begaan op uh, Vilena. En dat is... Uh... Bestraft door Danny Makkelie, die een vrije trap geeft aan Feyenoord. De bal ligt zeg maar, ter hoogte van de punt van het strafschopgebied. Uh, voor de aanvallende ploeg Feyenoord aan de rechterkant. Uh, en dan uh, gaat daar Torstra zich mee bemoeien of uh, Berghuis. Ik denk dat het. Uh meer ideaal is voor Toornstra om die bal zeg maar, terug te trekken vanaf het doel. Maar uh, het kan ook de andere kant op. Dat je inloopt en uh, tegen de bal aanloopt zoals Botteguin. Dat kan uh, als geen ander. Dus eens kijken wat die vrije trap gaat opleveren. Uh, allemaal op één lijn. Op de rand van het strafschopgebied. Alle spelers. Van de Heijden mee naar voren. Die uh, is een beetje met schwaap in de weer. En dan komt Toorstra inderdaad met die vrije trap. Richting tweede paal. Botteguin. Oh, hij komt de bal terug. Hij had hem best richting het doel mogen koppen. En uh, wie pakt de bal dan op? Het is uh, PSV met, uh, van met Ramselaar die de bal heeft uh, gepaast. En Arias die daar voorin is. En nu is het gevaarlijk. Balletje van Arias is niet gevaarlijk. Want zeilt over het doel van Brad Jones. Oei, oei, Aan de linkerkant uh, stond de Bergwijn ongeveer te zwaaien naar hem. Hier één, hier een, Maar hij keek en hij dacht, mooi niet, ik probeer het zelf. Maar die bal zeilt inderdaad behoorlijk over de goal heen. Tot de grote ergernis van Bergwijn, die het hoofd meteen liet hangen. Zo van, ja jongen, ik, ik roep niet voor niks, ik stond er beter voor. Via mij was die aanval veel beter uh, afgerond. Dan hadden we in ieder geval nog een behoorlijke kans gehad. De doeltrap van Brad Jones genomen richting wie? Jurgensen moet daar het die wel aangaan. dat wint hij ook van Van Ginkel. Dan uh, Toornstra en via Amrabat moet er dan verder gevoetbald kunnen worden. Maar Amrabat wordt meteen onder druk gezet. Hendricks neemt over. Ramselaar. Goeie bal van uh, Ramselaar op uh, Van Ginkel. Dan naar de buitenkant. Pereiro die trekt natuurlijk naar binnen. Die wil dan gaan schieten als hij de kans krijgt. De Uruguay aan. Dan krijgt die kans niet. Ja, in tweede instantie toch. Ik heb gisteren een wedstrijd gezien bij de Six Nations. Dan telt hij. Maar dan zitten er <laughs> nog wat palen die nog wat de hoogte ingaan. Deze gaat zo hoog over de goal dat het daar best aardig op bleek. Drie punten, hè? ja. Als je hem bij de Six Nations Rugby... Als je hem op dit moment gewoon onder de lat had geschoten... was het ook goed geweest voorlopig voor ja. drie punten. Ja. Ja. <laughs> Balbezit voor Feyenoord via een doeltrap voor Brad Jones. Waar we toch in dit seizoen ook wat uh, slippertjes van hebben gezien. Nou, we hebben gemerkt dat zijn uh, keuze uh, door... ...van Bronckhorst onvoorwaardelijk is. Vermeer was het uh, slachtoffer speelt nu bij Club Brugge. En Jurgensen heeft de bal voor Feyenoord. Jurgensen... zit bij Club Brugge, voornamelijk. voornamelijk sorry. Ja, zit... <laughs> Net als hier. <laughs> Torstra, bal naar buiten naar Malasia. Levert dit iets op? Want er is wat ruimte voor een goede voorzet. Vanaf die linkerkant bal komt voor het doel. Wordt uh, aangeraakt, komt bij Vilena terecht. Kan die iets met de bal? Nee. Want meer in? de Fransman, schiet de bal weg. En dan Luc de Jong lijkt wel te verdedigen voor Feyenoord. Want komt de bal weer helemaal terug in de, in de aanval van uh, Feyenoord... Uh, Doorstra eventjes temporiseren. Speelt de bal terug op Van der Heijden. Zeer tot ongenoegen van het publiek. Ja, maar Feyenoord heeft in ieder geval de bal. En komt wat minder in de problemen. Dat moet ze toch wel tot groot genoegen stemmen. Oei, de bal in de richting van Filena is niet zo heel goed. Dus kan worden opgepikt door Brenet. Schiet die bal weer naar voren. Daar pikt Ramselaar op. Krijgt ook de tijd. Geen Feyenoord er in de buurt. Bottegien komt dan wel. Maar die moet vijf meter goed maken. Die maakt hij wel goed. Maakt er zelfs zes meter van. Maar dan is Ramselaar dus bijna weg. Probeert Luc de Jong te bereiken. Dat mislukt. Feyenoord verdedigt uit via Janari van der Heijden. En die schiet hem zo weer naar Hendrik. Zo is het wat slordig over en weer. En geef je elkaar ook de kans om gevaarlijk te worden. Alleen is er nog niemand die daarvan profiteert. In de eerste dikke 20 minuten van deze wedstrijd. Nu mag PSV gaan ingooien halverwege de helft van Feyenoord. Joshua Brenet gaat dat doen, opvallend. Vanaf het moment dat er gezegd is dat PSV... Bij name, uh, met name Philip Cocu zei dat ze een nieuwe bek zoeken. In plaats van Brenet sinds die tijd is hij veel beter gaan voetballen. Nu ook weer de bal voor het doel. Aardige voorzet, richting Van Ginkel, maar die kan de bal niet koppen. En de bal gaat over de achterlijn, maar is wel het laatst geraakt door Malasia. En dat betekent dat er weer een hoekschop komt voor PSV. Vanaf de rechterkant. En nu gaat Pereiro wel naar die hoekschop... Om om hem denk ik met zijn linker te gaan nemen. Want hiervoor was het Bergwijn die het met rechts deed. Nu Pereiro met links. Hoeveel is dit? De derde. Okay, 1 19 zei ik. Hè? Het zou kunnen, maar het zou toch een klein wonderje zijn als deze erin valt. 23e minuut. Perero legt de bal wel zorgvuldig neer. Heeft toch ook wel een aardige rol op zich genomen. Zonder al dat wedstrijdritme. Korte hoekschop deze keer met Van Ginkel. Van de bal punt 16 neerleggen voor Bergwijn. En dan inkoppen. En dan is het raak. En dan is de variant dus gewoon gelukt. Arias volledig over het hoofd gezien. Schitterend gedaan. Wat een mooie variant is dit. Feyenoord staat erbij te kijken vanaf het moment dat die bal Kort genomen wordt, staat iedereen bij de Rotterdammers. Hé, hey, wat doen ze nu? En die bal gaat zo van de een naar de ander en wordt feilloos op het hoofd van Arias gelegd. Die schiet PSV na 23 minuten op een 1-0 voorsprong. Die voorsprong is verdiend op basis van het feit dat PSV hier is gekomen... Om op voorsprong te komen. En dat is dus nu gelukt. Ja, geen sprake van buitenspel. Er stonden wel mensen van PSV buitenspel. Maar die kwamen niet in het spel voor. En Arias staat helemaal vrij. Jurgensen staat er nog het dichtstbij. Qua Feyenoorder. Maar hij komt de bal uitstekend. En scoort daarmee zijn derde doelpunt van dit seizoen. Santiago Arias, de Colombiaan. De rechtsback die zeer belangrijk is. Zowel in aanvallend als verdedigend op zich. Nu dus in aanvallend op zich. Malaysia maakt een overtreding op Pereiro. En Pereiro moet niet zeuren. Geen gevraag over om een gele kaart. En Luc de Jong zegt kom maar op jongen. Ga staan. We hebben een vrije trap. En we hebben de voorsprong van 1-0. Arias de doelpuntenmaker op aangeven van Bergwijn. En dat was een goede goal. Wel iets te veel vrijheid voor Arias. Maar Arias die, die, die, die, die sloop daar achter die verdediging vandaan. En uh, bal was. Helemaal niet zo hoog, maar uitstekend verlengd door Arias. Brad Jones was kansloos en PSV leidt en heeft nu een vrije trap. Pereiro neemt die vrije trap richting de tweede paal. Daar is de jong die kopt. Ja, je moet uitkijken met kop en de PSV'ers. Want dit was al doelpunt nummer 12 met het hoofd van de, de ploeg uit Eindhoven. En verdedigend kop is bepaald niet de specialiteit gebleken tot nu toe achterin. bij Maar Spottigine heeft natuurlijk nog uh, niet gespeeld. In deze competitie. Niet of nauwelijks gespeeld in deze competitie. Dat scheelt ook een, een slok op een borrel. Als het gaat om koppen van achteruit. Dat heeft hij in het begin van de wedstrijd wel bewezen. Maar toch twee goede kopkansen. Achter elkaar Het standaard situaties voor de PSV. Feyenoord is gewaarschuwd. Sterker nog, het staat meteen al achter. Dankzij een van die twee... Uh... Kopdoelpunten. Notabene van Arias. Die kopt nu opnieuw in de richting van Pereiro. Die glijdt alleen weg. Dus kan Feyenoord overnemen. Neemt over via Van der Heijden. En dan gaat de bal naar Amrabat. Ja, die heeft toch ook niet waargemaakt uh, voor ons nog. Datgene wat eigenlijk beloofd werd. Ik weet nog dat er zo gelobbyd werd om Amrabat in het Nederlands elftal te krijgen. Maar zoals hij dit seizoen speelt is daar helemaal geen sprake van. Balbezit voor Jens Toornstra. Toornstra bal terug op Van der Heijden. Van der Heijden wordt opgejaagd door Luc de Jong. Speelt terug op Toornstra. Toornstra naar Botteguin. Halverwege de Feyenoordheld levert in bij Amrabat. Amrabat terug naar Botteguin. Feyenoord 1-0 achter. Door die goede goal van Arias in de 23 e minuut. We zitten nu in de 26 e minuut. Als de bal naar voren wordt gespeeld. En terecht komt bij Jurk. Kan hij de bal binnenhouden? Nee, dat kan hij niet. Want de bal is over de zijlijn gegaan. En dan mag PSV gaan gooien. Halverwege de eigen helft aan de linkerkant van het veld. In dat kleine stukje van het veld waar wat schaduw is. Ja, daar is dus wel koud. Daar moet je wel degelijk rekening mee houden. Want wij vinden het helemaal niet koud. Dit intussen bijna met een soort van sunblok op ons hoofd. Eh, om ervoor te zorgen dat we die verbranden aan deze kant. Maar aan die kant, in de schaduw, is het koud. Brenet neemt nu rustig de tijd voor deze ingooi. Bereikt Jorrit Hendricks wel, maar die bereikt geen ploeggenoot. Amadi is degene die oppikt. Feyenoord moet nu. Ze hebben geen keuze, ze zullen wel aanvallend moeten spelen. Dat willen ze ook wel, alleen tot nu toe lukt het nog niet zo erg. Malasia zoekt de weg terug, omdat het naar voren eigenlijk niet kan. Tornstra komt de bal ophalen, Amadi is hem kwijt. Pereiro dan. Pereiro maakt de bal goed vrij. Amadi zorgt ervoor dat hij net niet naar een ploeggenoot kan. Van Ginkel was de bedoeling, maar Feyenoord heeft de bal weer terug. Met LMA die de aanvoerde, die zal zijn ploeg toch even neer moeten gaan zetten. Want... Ja, ze hebben zoveel moeite met PSV in de beginfase. Maar het opbouwen van Feyenoord is dermate zwak. Eh, of misschien wel goed van PSV. Dat wordt constant ontregeld. Nu gaat de bal de diepte in richting Jurgens. Een goede bal van Malasia. Jurgens in, in het strafschopgebied. En ja, uh, met uh, Schwab achter zich. En Schwab verdedigt dat uitstekend. Maar dan is het uh, vervolg van Pereiro niet goed. Die levert zomaar in en dan kan Toorstra lopen. Toorstra speelt de bal op Berghuis. Berghuis slechte bal op Malasia. En dan kan PSV overnemen... Wilde ik zeggen, waren het niet dat de bal over de zijlijn is gegaan. Feyenoord mag gooien. Wat mij opvalt, die bal diep op Jurgensen. Hij staat daar in het strafzaamgebied. Iedereen weet, hij moet wegdraaien bij de goal. Dan moet er dus aansluiting komen. Waar is Toornstad? Die staat echt 30 meter verderop. Wordt toch aangespeeld. Maar daar kan die bal gewoon helemaal niet naartoe. Veel te zacht en er staan twee PSV'ers tussen. Eigenlijk kon dat niet en gebeurt het toch. Dat is ook een soort van vertwijfeling bij Feyenoord. Moeten we nu wel of niet naar voren? Kijk naar het scorebord en je weet het antwoord. Je moet gewoon naar voren. Er is geen andere keus. Dan naar voren wil je nog iets van ererstel hebben in deze competitie. 20 punten achter. En als het zo blijft is dat 23 punten. En dan moet je eigenlijk gewoon rotschamen ten opzichte van het kampioenschap van vorig jaar. Want dan is het verschil, dat is al veel te groot. Nog veel groter dan eigenlijk de bedoeling. Malasia nu met een diepe bal. Weer de hoek in. Jurgensen erachteraan. Goed ten opzichte van Swaap. Goed zijn lichaam gebruikt. Draait weer weg. Waar is de aansluiting dan nu? Die is er weer niet. Weer ingeleverd bij PSV. Via Arias. Maar nu is het Elamari die op oppikt. wilde ik zeggen. Dat is niet zo. Uiteindelijk toch PSV via Arias, maar ook die levert zo weer in. Wat is dat slordig, zeg. Onvoorstelbaar. Vijf, zes pases achter elkaar. Allemaal naar de verkeerde kleur. De een in het rood-wit, de ander in het blauw, voor de nou, duidelijkheid. Fijn Feyenoord mag weer opnieuw beginnen, want hij heeft de bal achterin met Van der Heijden. Die speelt Elamadi aan. Elamadi, balletje breed. Naar Botteguin. Botteguin, toen hij een aantal weken geleden zijn 2 maakte... Hartstochtelijk toegejuicht. Krijgt de bal weer, weer een slechte paas, overigens. Nu van Van Ginkel. Die uh, de slechte paas van Bottegien onderschepte. En hem maar meteen inleverde, weer bij Bottegien. Nu is het El Amadi die in de middencirkel de bal heeft. En veel te moeilijk, veel te uh, Toorstra aanspeelt. Of is het, uh, ja, dat is Toorstra. Die de bal dan ook kwijtraakt. En uh, met veel ver vecht en werklust de bal herovert. Maar Feyenoord speelt heel, heel matig. En PSV heeft volgens nog een bijzonder eenvoudige middag. Ja, een fijne beweging voor de bal. En dan, uh, dat zag je ook aan de beweging van El Amadi. Van jongens, hallo. Dan ik nog ergens de bal kwijt. Uiteindelijk werd het Toornstra. Maar dat was pure nood. Want uh, het kon niet anders. Er was geen andere optie dan de dichtstbijstaande uh, Toornstra. Nieuwkoop zit er nu goed tussenop. Een lange bal in de richting van Bergwijn. Maar die bal gaat over de zijlijn. Dus kan Brennet weer gaan gooien. Dat kan hij op zijn gemakje doen. Richting Izimatmiren krijgt de bal weer terug. Op de helft van Feyenoord. Aan de linkerkant. Dus zo. één tegenstander kwijt alvast. Dat was Berghuis. Tot zover uh, hij. Brennet loopt door richting legt dan even.